4 uur. Renate Kok met het NOS journaal. De Britse regering heeft de presentatie van het nieuwe brexit wetsvoorstel in het Lagerhuis uitgesteld. Premier May zei gisteren nog dat die wet morgen zou worden gepresenteerd, maar ze stelt het uit naar de week van 3 juni. Er wordt veel gespeculeerd over een naderend aftreden van May, omdat conservatieve partijgenoten woedend hebben gereageerd op haar voorstel voor een nieuw Brexit-referendum. Morgen heeft May overleg met partijgenoten in het Lagerhuis. Voor het eerst is een Amsterdamse brandweerman ontslagen... omdat hij lid is van een omstreden motorclub, de Hells Angels. Dat is volgens de brandweercommandant onverenigbaar met een publieke functie. De motorbende is niet verboden in Nederland. Wel loopt er een rechtszaak tegen de Hells Angels... omdat die organisatie zich schuldig zou maken aan criminele activiteiten. Commandant Schaap van de Amsterdamse brandweer zei eerder al... dat leden van criminele motorclubs niet thuishoren in een brandweerkorps. In een appartement in Wenen heeft de politie de lichamen van drie vrouwen gevonden. Het gaat om een vrouw van 45 en haar twee dochters van 18. Vermoed wordt dat ze al enige tijd geleden zijn gestorven. In de woning zijn geen aanwijzingen gevonden van geweld. Mogelijk heeft de moeder zichzelf en haar dochters uitgehongerd. Volgens buurtbewoners waren de dochters geestelijk gehandicapt... en had de moeder psychische problemen. De Qatarese eigenaar van voetbalclub Paris Saint-Germain... wordt verdacht van omkoping. Hij zou smeergeld hebben betaald aan de voormalige baas... van de Internationale Atletiekbond... om de WK-atletiek naar Doha te halen. Londen kreeg uiteindelijk de voorkeur in 2017... maar Qatar mag dit jaar de kampioenschappen wel organiseren... De eigenaar van Paris Saint-Germain, die ook bestuurslid is bij de Europese voetbalbond UEFA, lag al vaker onder vuur. Hij zou een hoge functionaris van de FIFA hebben omgekocht om de uitzendrechten voor een hoop WK's voetbal in handen te krijgen. Het weer geregeld zon bij temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Morgen is het ook vrij zonnig, bijna overal droog... en met maximaal van 23 graden is het nog net iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en knopen de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En op de A10, de ring van Amsterdam voor de Koentunnel... ook 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens.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 Je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Hoe zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar een door ons verhaal. Hoe zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe ik tenminste alsof je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 I'm Playing about ZANG EN hey. Deze ik Let me fly. For your own love, oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. go the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, all the way in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the in the dirt, yeah. www.zfmzandvoort.nl Send